Daar minaretten in Turkse sterrennacht, Golven overspoelden haar wangen. Waarachter in diepe duisternis. piramides wachten op voorbij schuivende maar om! om haar mond speelde de sluier van een glimlach die verdween. Een glimlach die verdween. Door wind bewogen in en uit betoverd struikgewas. Daar was een hemel. Wind en getij, de zee in de verte zal bijna verdwijnen. En jij, en jij Tijdels door wind gestreelde al gestromen Zag je zo dromen in een golvende spraai Duivels en hemels, wind en getij. Een minaretten in Turkse sterrennacht, golven overspoelden haar wangen, waarachter in diepe duisternis, piramides wachten op voorbij schuivende kamelen. In naar In haar voorhoofd schoven woestijnnachten over silhouetten van Bedouinen en de rozenruikers waar een kristallen licht rond. Zij was een in de zee in de is al bijna verdwenen. En jij, en jij, zijn als door wind gestreelde al zag je zo droom.